Hallo, hier is weer Robert en deze keer wil ik het hebben over Mrs. Miller. Jawel, ruim een eeuw geleden zag zij in Joplin, Missouri het levenslicht. Elsa Ruby Connor, later bekend geworden als Mrs. Miller. Dat bekend worden was meer toeval dan dat het bewust gepland was. Mrs. Miller deed destijds gewoon haar ding in een opnamestudio. Ze zong oud wat traditioneel repertoire, wel met volle overgave en een klassiek geïnspireerde passie. Dit enthousiasme dat letterlijk in schril contrast stond met een aanzienlijk gebrek aan zangtalent, inspireerde een producer haar te vragen modernere muziek te zingen en deze op de plaat te zetten. Denk aan Hyacinth Bouquet van Keeping Up Appearances, Sheridan, maar dan in de jaren zestig. En dan klinkt dat ongeveer zo. Begeleid door een professionele band met allemaal topmuzikanten was geen pophit Mrs. Miller te dol. Frank Sinatra, moet kunnen, deed ze zo even. De Beatles, ach, als de jeugd daar nou tegenwoordig het liefste op swingde, dan kon Mrs. Miller toch ook wel haar versie ten gehore brengen. Ach, ze kon de melodie niet zo goed onthouden, dus werd het een beetje anders. Ja. Hoe serieuzer de poging van Mrs. Miller om mooi gedragen met veel vibrato en sentiment te zingen, hoe lachwekkender het resultaat. Sommige interpretaties sloegen zo de plank mis dat ze iets absurds kregen. Luister bijvoorbeeld naar These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Ik zou zeggen Jessica Simpson, eat your heart out. You keep saying you got something for me.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 Net goed genoeg om niet louter te irriteren en verder zo slecht dat het juist weer goed wordt. Camp wat mij betreft met de grote C. Hoewel haar succes bleef bij een paar hitjes in de jaren zestig, zijn er voor de cultliefhebbers een aantal kloeke albums vol verrassende vocale uitspattingen. Ik word zelf altijd blij als er uit mijn mp3-speler ineens een nummer van haar voorbij shuffelt. Mijn favoriet is haar versie van Downtown, waarbij ze het presteert om zowel de tekst te vergeten als in te zetten op de afterbeat in plaats van de beat zelf. Enjoy, Mrs. Miller. <middels>